Raymond Seré met het TMS journaal de Maleisische politie heeft de woning doorzocht van de piloot van de vermiste Maleisische Boeing. De huiszoeking begon na de verklaring van de Maleisische premier Najib over de zoektocht naar het toestel. Najib gaf geen uitsluitsel over de oorzaak van de verdwijning en hield alle mogelijkheden open. Maar Najib zei wel dat de communicatieapparatuur van het vliegtuig na een uur vliegen moedwillig is uitgezet. Of er bij de huiszoeking van de gezagvoerder iets van belang is gevonden is niet bekendgemaakt. Voor Najib in Kuala Lumpur een verklaring voor de pers aflegde, zei een anonieme Maleisische functionaris dat het vrijwel vaststaat dat het toestel gekaapt is. Alleen mensen met vliegervaring waren volgens hem in staat de zendapparatuur aan boord uit te schakelen. Premier Rutte treft de meeste blaam voor de lage opkomst... die wordt verwacht bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. Dat stelt CDA-leider Buma vandaag in de Telegraaf. Volgens Buma zijn kiezers cynisch geworden... door loze beloftes van de VVD bij de vorige verkiezingen. Er is nu een gevoel ontstaan dat politici maar wat beloven, al dus Buma. Bij de afgelopen campagnes beloofde Rutte volgens hem veel. Er zou bijvoorbeeld niets gebeuren aan de hypotheekrenteaftrek... en er zou geen cent meer naar de Grieken gaan. Maar dat is wel gebeurd, al dus Buma. Rutte schaadt... Door beloften het aanzien van de politiek. Volgens Peilingen gaat minder dan 50% van de kiezers naar de stembus bij de gemeenteraadsverkiezingen. In een buitenwijk van de Egyptische hoofdstad Cairo hebben gewapende mannen zes politiemensen doodgeschoten. Volgens de Egyptische media bestormden de mannen een politiepost. Twee explosieven die door de aanvallers waren achtergelaten zijn onschadelijk gemaakt. Sinds het leger, vorig jaar zomer, president Morsi aan de kant schoof en de moslimbroederschap buitenspel zette, zijn er vaak aanvallen op politieposten. En bij die aanvallen zijn in totaal zeker 300 politiemensen gedood. Het leger geeft steeds de schuld aan de moslimbroederschap. En dan het weer. Overdag blijft het bewolkt. Het is zo goed als droog. In de avonduren gaat het vanuit het noordwesten licht regenen. En vanmiddag wordt het tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A8 richting Amsterdam staat tussen knoppen Zaandam en Oostzaan... 3 kilometer file door wegwerkzaamheden. De A15 Rotterdam richting Europoort is dicht... tussen knoppen Riddikerk en knoppen Vaanplein. Dat komt door een technisch onderzoek. Na een ongeluk Er staat 4 kilometer file... Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en Dordrecht twee kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo gekomen hoor, Jan. Ik weet niet, ik denk dat Goedemorgen antwoord vanuit de raadzaal krijgen weer het zijn dat we begonnen zijn. En we hebben een korte pauze gehad, daar heeft iedereen een frisse neus kunnen halen. Het is prachtig mooi weer hier voor het raadszaal. En uh, we stonden allemaal te kijken op bordes. We gaan door met de volgende stelling. Het renoveren, vernieuwen van gebouwde krocht. ...dient door de gemeente met het gereserveerde geld dit jaar aan te vangen. De stelling ja of nee? Ja, wij als GBZ vinden het ja dat... Ja of nee? We... Oh. Ja. D60 ja. CDA ja. GBZ helemaal mee eens? Nee. PvdA ja. Sociaal Zonvoet Ja. Meneer Kuipers, nee hoor ik. Nee, nee, nee. U hoorde ja. Okay. U hoorde van mevrouw dan van nee. Nee, maar niet kwaad. Misschien wil u bij de nee beginnen, dat mag. Nee, ik wil graag bij de ja beginnen. Nou, wat voor mij heel belangrijk is, in de vraagstelling impliceert het al... Uh, als we gaan uh, opknappen, dan betekent dat behoud uh, van uh, de krocht voor de gemeenschap. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Ik denk dat je ziet dat, we hadden het net even over de blauwe tram... dat waar het voormalige gemeenschapshuis uh, verdwenen is... Uh, de krocht het in zich heeft om ons dorpshuis te zijn. Uh, ik denk wel dat we daar passende plaats moeten maken... als het gaat om ambities. Dus we moeten wel realiseren... het is niet uh, de tijd waarin uh, het geld uit de stopcontacten komt. Dus we moeten ook zorgen dat we het met die beperking uh, opknappen... En dan gaat het vervolgens over goed gebruik. En uh, ik denk dat, uh, dat we met z'n allen prima in staat zijn in Zandvoort om uh, de krocht op, een, uh, op de manier te blijven gebruiken zoals we het nu doen. Het is een prachtig gebouw, uh, er kan vast het nodige beter, maar het is uh, iets wat we absoluut moeten behouden voor Zandvoort. Dank u wel. Mevrouw Rietkerk, PvdA. Dank u, um... Ben. De Krocht is eigenlijk de enige plek in het dorp die er is... waar verenigingen en uh, voorstellingen en al die zaken gewoon kunnen plaatsvinden dus wij vinden gewoon de krocht moet blijven er is geld gereserveerd en uh, wij vinden eigenlijk dat het gewoon zo snel mogelijk moet beginnen geupgrade uh, naar deze tijd, kijken wat er mogelijk is in ieder geval uh, uh, vernieuwen, het is natuurlijk een heel oud gebouw en als er geld overblijft, ik heb het net met de voorgestelling ook al gezegd laten we dat dan gebruiken om te kijken wat er mogelijk is bij de blauwe tram oké, okay, mevrouw het VVD ja, ik had natuurlijk als enige nee gezegd... en eigenlijk zit de crux in, namelijk in het woordje gereserveerde geld. En dat is ook de reden waarom de VVD zegt nee. Het punt is namelijk, er is geen geld gereserveerd. De gemeenteraad heeft wel besloten namelijk... om een bezuiniging door te voeren voor de krocht. Dat betekent dus dat het geld voor de verbouwing, dat ligt er niet. En dan heb je meteen een probleem. Dus we kunnen dat wel willen dat je de kroch gaat opknappen, maar de financiën zijn er niet voor. En dat is ook de reden waarom wij zeggen van... op deze manier kan je, de stelling, kan je dus niet waarmaken. Als je dat wil, dan zal je dus moeten gaan kijken... waar je het geld vandaan gaat halen. En dat is dan een bewuste keuze voor het vervolg. Dan zou je dat kunnen doen, en we hebben het net al gehad over de, water, de watertoren, of de, de krocht te verkopen. Nou, dat zal dan op een andere manier moeten. Maar je zou je ook kunnen afvragen, zou je de krocht niet moeten onderbrengen in een stichting, waarbij je dat zeg maar krijgt vrienden van de krocht, waarbij we in gezamenlijkheid aan die krocht gaan opknappen. Want laten we wel wezen, het is, was gepland voor 1,4 miljoen en dat hebben we niet. Dus geen gereserveerd geld? Nee. Dank u wel. Seltje als antwoord, Willem Paap. Ja, dank je, Ben. Uh, wij hebben ook ja gezegd, alleen uh, dit jaar kan niet omdat je daar uh, rekening mee <coughs> gehouden is uh, in de begroting. Dus uh, daar hebben uh, we de VVD net uh, gelijk in gehad, dat, uh, dat is er nog niet. Uh, ja, wij vinden het een uh, historisch gebouw uh, waar veel verenigingen gebruik uh, van maken. En uh, het moet zeker behouden blijven voor Zandvoort en zijn vereniging. Ook de evenementen die daar gehouden worden en dergelijke. Dus wij zijn een groot voorstander uh, om uh, gebouwde krocht uh, te, reno te renoveren, zeker te vernieuwen. Dank u wel. Met welk geld? Nou ja, dat, dat zijn uh, keuzes maken voor volgend jaar tijdens de begroting of de voorjaarsnota. Oké, okay, dank u wel, meneer Simons. Dank je wel, Ben. Ja. Een aantal dingen zijn al gezegd. Dat is een van de belangrijkste dingen even voordat we over geld beginnen. Er zijn veel activiteiten van het gemeenschapshuis die geen plek konden vinden. Of maar eventjes een plek hebben gevonden in de blauwe tram. Die zijn ondergebracht nu op dit moment in Theater de Krocht. Want het is uh, gebouw de Krocht. Dus eigenlijk wordt er, het is nu ook op de website zo dat ze hebben staan Theater de Krocht. En dat geeft ook de functie aan. Ze hebben veel voorstellingen daar. En er zijn veel verenigingen die daar hun plek hebben gevonden. Dus tweeledig. Enerzijds voorstellingen. Anderzijds vergaderingen van verenigingen of repetities van verenigingen. Als we het over het geld hebben. Ja, dan is er sprake geweest van 1,4 miljoen. Maar ik denk dat zijn van die budgetten. Daar zet je één grote vraagteken bij. Want daar zet je een heel nieuw gebouw voor neer. Kijk, en als je dan gaat kijken oh, en praten over renoveren. dan denk ik dat dat met veel minder geld mogelijk is. Maar dat het moet gebeuren, daar zijn wij van overtuigd. En dan moeten we gezamenlijk, binnen onze begroting, zoals we die gaan maken, moeten we daar geld voor vinden. Want. Met zoveel activiteiten is dat hard nodig. Gaat dat dit jaar gebeuren, meneer Simons? Wat mij betreft wel. Dank u wel. bezet, meneer Demmers. Ja, wij vinden dat uh, alle, uh, alle moeite en tijd uh, in die uh, krok gestoken moet worden... omdat uh, voor uh, drie, 400.000 uh, euro uh, aan de binnenkant, aan de eisen van de tijd... Uh, aan te passen. Het is een gemeentelijk monument dus aan de buitenkant wordt een uh, moeilijk verhaal. Ten tweede is het zo dat de uh, VVD uh, die heeft uh, in het uh, laatste deze periode um, op het geld moeten letten en we hadden, drie, we hadden begroot dat er 2,7 miljoen aan subsidies uh, zouden uitgeven in 2014 dat is een bezuiniging van een ton of zeven. Het zijn het nu toch 3,3 miljoen euro geworden... het lijkt mij stug dat van die 3,3 miljoen euro... aan subsidies, dat daar niet wat af kan... om in de krocht te investeren. Dat is één. Ten tweede vinden wij dat er uh, deze laatste periode... een hoop geld is uitgegeven aan onderzoeken... waar niets mee gedaan is... of die de Raad naar zich neergelegd heeft... De laatste uh, is er 50.000 euro gereserveerd om uh, procedures te voeren tegen de windmolens. Nou, dat geld was er toen, uh, is het dus blijkbaar wel. Het geld om een uh, onnutte onderzoek te doen naar de strandverbreding... de maatschappelijke kost- en baatanalyse, dat geld was er wel. Er was 48.000 euro voor een onderzoek naar parkeren. En het was negatief, het beleid, uh, zoals dat gevoerd werd, dat advies is in de wind geslagen. Weer 48.000 euro weg. Dus om nu te zeggen... er is geen piek over... om in die krocht te investeren... dat is er wel, maar dat betekent dat... andere subsidievelden... iets moeten ingeven. Oké, okay, dank u wel. Meneer Bluis. Uh, belangrijk bij gebouwde krocht is... Uh, het stond als bezuiniging opgevoerd... en die bezuiniging die strekt zich met name uit... in het meerjaarperspectief. Dus daar... Dus het was eigenlijk helemaal niet noodzakelijk om dat voor korte termijn maar in meer jaren perspectief was dat wel noodzakelijk. We weten allemaal dat de financiën van de gemeente Zaanvoort op dit moment niet, nog steeds niet in controle zijn. Het fluctueert nog te veel. Dus daar, daarom wil de CDA ook graag in deze regering blijven en komen en veel groter zodat we daar meer invloed op hebben. Want bij het gebouw De Krocht is het natuurlijk van belang dat gebouw, Dat gebouw namelijk kost ons bijna niks het geeft een maximaal rendement voor de verenigingen... dat ze bijna niks daar hoeven te betalen. En dat moeten we vooral zo houden. Dus de bemoeizucht van de overheid om dit pand verder te exporteren, wat de bedoeling was. Want we wilden het huurcontract met de huidige exploitant opzetten. Dat hebben we tegen weten te houden. En dat moet ook zo blijven. Het moet vooral particulier initiatief blijven. En met, inderdaad met veel minder geld als die 1,4 miljoen... is daar heel veel nog te doen. Aan de andere kant... Is men niet zo ontevreden over het interieur? Wij willen altijd maar weer als politiek dan alles veranderen. dat het moet weer anders. Laat men het zelf bepalen. En laten we wel voor zorgen dat het een betaalbare oplossing blijft. Want dat is een van de belangrijkste dingen waarom we het niet moeten verkopen. Het is een betaalbare oplossing. En don't change the winning team. Dat is heel belangrijk. Oké, okay, meneer Kuipers. Ja, uh, don't change the winning team. Um, ik wil nog wel even in herinnering brengen dat het bestaande college in het kader van de bezuinigingen uh, afgelopen najaar voorstelde om gebouw De Krocht te verkopen. En dat we en dat is een positief iets, denk ik, hier kunnen constateren... dat iedereen eigenlijk op dit moment het heeft over... als het geld er is, dan willen we het investeren. Um, en of het nou in 2014 is of later... want daar heeft mevrouw Gunnars natuurlijk wel een, een, een punt. Uh, de begroting 2014 die is vastgesteld. Maar daar wil ik wel iets bij uh, opmerken. Uh, de afgelopen jaren hebben we eigenlijk jaarlijks... steeds maar weer de kaarschaven over de budgetten gehaald. We hebben ze steeds verder uitgekleed. En dat raakt dus aan dit soort keuzes. Uh, wat wij vanuit D66 zeggen is... het wordt eindelijk een keer tijd dat wij... Uh, de kerntakendiscussie gaan voeren in de gemeente wat voor gemeente willen we zijn en dat we gewoon keuzes gaan maken hoe we ons geld willen besteden, dus niet allemaal alle post een heel klein beetje maar daar, nadenken over wat voor gemeente je wil zijn uh, daar kun je allemaal modellen bij bedenken willen we een gemeente zijn die uh, alleen maar op de winkel past, willen we een ondernemersgemeente zijn, uh, willen we een gemeente zijn die zich op zorg richt, als je dat met elkaar duidelijk krijgt in de raad, dan kun je keuzes maken waar je uiteindelijk je geld aan besteedt dat is niet een makkelijke discussie, want dan gaan we ook bepaalde dingen niet doen, maar het het verkomt in ieder geval dat we steeds maar weer op deze manier met elkaar in debatten belanden over uh, gaan we nou wel of niet een ton daarin stoppen en we uiteindelijk gewoon niets doen. Dus er wordt gerenoveerd dit jaar? Ik hoop het. meneer Peters? Uh, ik dacht aan een hele andere uh, uh, oplossing. Ik wil het gebouw de krocht verpachten aan een commerciële beheerder en die dan uh, met, met medeweten van de en van de mensen... dus die verenigingen in het gebouw moet houden... maar die het commercieel kan uh, beheren en ook uitbuiten. Afstoten dus? Nee, nee afstoten niet, verpachten. Want uh, je kan het verkopen, dan ben je het kwijt. Maar als je het verpacht, dan heb je nog een vinger in de pap. Dus ik ben voor het verpachten van de krocht... en ik weet dat er mensen zijn die dat graag nee. zouden willen. Ja, er wordt uh, eigenlijk niet geprobeerd. Dus, dus, dus uh, meneer, we twijfelen, we twijfelen. meneer Bluis. Ja? Sorry. Zoals je gezond antwoord heb ik twee keer kan niet horen roepen. Nou, dit jaar kan je gewoon niks doen met die kort. Wel volgend jaar. Je kan toch actie nemen dit jaar? Nou, dat gewoon begint. Maar er is geen geld dit jaar. Wel voor volgend jaar. Eventueel als je keuzes gaat maken. Ja dat bedoel 60 ook over. Dat bedoel ik. Meneer Bluis. Maar dit jaar niet doen. Hey, kijk hier word ik nou heel moe van. Dat is meer de, de politieke bemoeizucht. Er zit, er zit iemand in. En die doet het gewoon hartstikke goed. Dus waarvoor moeten we het nu weer verpachten? Want dat doen we dus alleen maar om schijnbaar de geld uit te halen. Dat is dus weer fout. Dit is nou zo'n schoolvoorbeeld. En ik had dat van meneer Peters niet verwacht. Maar die wil er een deelraad van maken. Misschien dat het in Amsterdam ook zo gaat. Maar dit moeten we juist nu niet willen. Laat de pachter die erin zit, die doet het goed. Die heeft tarieven. Die zijn betaalbaar. Hij wil er nog wat aan aanpassen. De gemeente doet trouwens wel elk jaar onderhoud van ongeveer 25.000 euro. Dus dat moet ook zo blijven. En laten we die kleine stappen zetten. En natuurlijk, misschien kun je met die ondernemer tot meer komen. Maar geef die man de kans. Want het gaat dus niet verkeerd. Dus verander nou niet. Wij willen altijd maar veranderen als politiek. Het eerste wat we gaan doen als we daar gaan zitten. We gaan weer veranderen. Nee, het goede koesteren. En vooral dat uitvoeren en dan eens verder kijken. Oké, okay, dankjewel. Michel Demmers, GBZ. Ja, ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Behalve dat ik zeg, uh, die blauwe tram uh, moeten we laten vallen. Anders krijg je kannibalisme onder die twee uh, gebouwen. En... Uh, ik denk uh, met hetgene wat de laatste vier jaar is uitgegeven... aan allerlei zaken waar uh, die of mislukt zijn of niet goed afgelopen zijn... dat er geld te vinden is... Om in ieder geval uh, dit jaar binnen de begroting een start uh, te maken. En die kerntakendiscussie, maar daar hebben wij in 2010 samen met D66 al opgehamerd. En trouwens de oude partij ook. En die is er niet gekomen. Die kerntakendiscussie die is uitermate belangrijk uh, voor die uh, samenwerking met uh, een andere gemeente of Haarlem. En dat gaat natuurlijk ook geld kosten. Maar ja, waar liggen de prioriteiten? En daar moeten we snel over eens worden. Willen we uh, een stap maken wat betreft die grote krocht? Oké, okay, dank u wel. Meneer Simons. Dank je, Ben. Uh, Kerkentakendiscussie lijkt me inderdaad uh, heel belangrijk. Dat is een goed uh, punt. Uh, maar ik wilde nog even uh, op meneer Peters inhaken. Het probleem zit er niet in de pachter of de ondernemer die daar zit. Ik denk dat hij het inderdaad heel goed doet. Maar het probleem zit in dat uh, het, ge het gebouw gedeeltelijk moet opgeknapt worden. Vooral het gedeelte wat je niet ziet, dat is namelijk achter het toneel. En de verblijfsruimte daar. Uh, de zaal die is al aardig opgeknapt met de activiteiten die er op dit moment Plaatsvinden. provisorisch, maar toch. Maar vooral achter het toneel, daar zit het voornaamste gedeelte... dat hoeft helemaal niet zoveel geld te kosten. Maar als je kijkt naar de voorzieningen van degenen die daar optreden... nou, dat is behelpen. En daar moet iets gebeuren. En dat is hetgeen wat achter het toneel... dus het gaat niet om de pachter, maar het gaat om de renovatie die deels nodig is. Dus dit jaar renoveren? Zeker weten. Mevrouw Geurzen, VVD. Het klinkt allemaal heel leuk, maar voor 2014 hebben we een begroting op orde en er is gewoon geen geld. En dan kunnen we wel hier gaan leuke beloftes gaan lopen doen, maar we moeten ook wel de realiteit in, uh, voor ogen houden. En als er op dit moment, als je zegt van we zouden geld moeten gaan zoeken voor 2015, dat is dan een opgave. Maar we moeten hier niet met elkaar doen alsof in 2014 er ergens nog zakken met geld liggen en dat we het kunnen doen, want we kunnen het niet. Is er een kans om een ombuiging te doen? Een ombuiging voor 2015? Maar voor dit jaar zitten zit de zaken op orde. En dan kan je wel zeggen van, we trekken de algemene reserve leeg. En we zakken onder het minimum. Als, als we dat willen, moeten we dat ook uitspreken. Maar we zullen ergens dat geld vandaan moeten halen. En ik vind het heel makkelijk om te zeggen, we gaan het dit jaar doen met iets wat er niet kan en wat er niet is. Meneer Simons, waar haalt u het geld vandaan? Inderdaad. Uh, of uh, uit de algemene reserve. Of we moeten het in het budget en uitstellen dus uh, tot volgend jaar. Maar ik denk dat we eigenlijk al zo lang... En we hebben het niet over tonnen. Ik denk dat je deze... Wat hier nodig is, dat is... Helemaal met niet zoveel budget is dat te veranderen. Hetzelfde als daarnet bij de blauwe tram. Daar wordt al gepraat meteen over tonnen. Terwijl het volgens de werkgroep voor 50.000 euro al verbouwd had kunnen we zijn. Oké, okay, dank u wel. Meneer Peters. Als je het verpacht, kost het niets. En ook niet in de toekomst. Als je het verpacht, dan bepaalt de, de, de, de pachter wat er gedaan wordt. En dan kan je dan met hem overleg plegen wat er gedaan moet worden. En wat er in eerste instantie gedaan moet worden. Maar als een pachter erin stapt en het commercieel kan beheren, dan kost het niks. Oké, okay, dank u wel. Mevrouw Rietkerk, PvdA. Ja, dank je uh, Ben. Um... Als het dit jaar niet kan, laten we dan dit jaar een voorbereidingsbesluit nemen, waarbij we gewoon zeggen: we gaan het doen in Katerprakt. Dank u wel, D66. Ja, even nog inhaken op wat uh, meneer Peters uh, zegt over de pachten. Want dat klinkt natuurlijk prachtig. Uh, maar uh, het is net ook al gezegd. Er zit op, op dit moment een gebruiker in. En uh, daar worden tarieven tegenovergesteld. Als je uh, dat commercieel zou toetsen, zou je kunnen zeggen. Dat is aan de lage kant. Daar is ook een reden voor. We willen dat in, het, uh, in de krocht. En dat geldt ook voor andere publieke gebouwen. Dat daar dingen kunnen worden georganiseerd door verenigingen. Die het geld niet op de rug hebben. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is. Dat we ook. Dat we, uh, wij hoeven denken dat dat debat niet nu achter de microfoon te voeren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen ook thuis weten... dat we in ieder geval niet door de prijzen op te drijven... straks de verenigingen eruit willen jagen. Want dan hebben we weer een andere discussie met elkaar te voeren. Oké, okay, uh, we gaan dit... Er wordt flink geapplaudisseerd door een collega van D66, zie ik. De rest houdt zich rustig. <lacht> Misschien zegt dat wat meneer Zandbergen. Uh, CDA, meneer Bluis. Kijk, de hele discussie is ontstaan, niet om, over die 1,3 miljoen, want iedereen begreep wel dat dat minder moet zijn, maar de discussie was vooral ontstaan dat het college voornemens was om dat contract met die pachter op te zetten. En daar, daar zat de knelpunt. Dus ik ben het met mevrouw Keurzoen eens dat dat in 2014 niet, niet helemaal lukt, maar daar is deze discussie natuurlijk niet alleen op gestoeld. Dan moet je tegen alles ja, nee. En de politiek, helaas meneer Sonneveld, is niet ja, nee. Dat zal het ook nooit worden. Dus bij deze, dat is altijd genuanceerd. Ik, ik ken het boekje Hoe doe je politiek. Ik heb het gelezen in de aanloopperiode van deze raadsperiode en raadsverkiezingen. Dus uh, wij zijn toch van de stellingen waarin u ja of nee kan zeggen. Ja. Maar, en dat is het belangrijke, dames en heren. De kiezer wil graag weten hoe jullie erover denken. Ja, ik wil en dat is het belangrijke. Maar ik, we gaan naar meneer Peters. Peters. Oh, ik wil, wil helemaal Theo niet weg hebben, maar misschien wil die het wel pachten. Het zou misschien een optie kunnen zijn. Um, samengevat gaat er dus niet veel gebeuren dit jaar in de krocht. Want er is geen geld. Maar er is wel een idee van de PvdA om alvast iets te verzinnen. Om dat volgend jaar te gaan doen. We sluiten dit af en we gaan straks nog even uh, rond. Maar we gaan eerst naar de muziek. In de Raadzaal, we hebben nog zes minuten om de volgende stelling kort samen te vatten per partij. Het gaat over een jeugdhonk. Maar een jeugdhonk hoeft niet alleen betaald te worden door de gemeente. De stelling is dus ook: de financiering van het jeugdhonk moet niet alleen door de gemeente, maar ook door de ouders en hang van hangjongeren gedaan worden. Nee. Ja. Zeg GBZ. Nee, 60 nee. Ja. OPZ zegt nee. De zegt ja. PvdA ja. Nee. PvdA, mevrouw Rietkerk. Ja, dankjewel. Um, er is al jaren sprake van uh, dat er behoefte is voor een jeugdhonk. Um, we krijgen er een aparte dimensie bij. De 16 tot 17-jarigen 17 mogen geen alcohol meer drinken. Dat is een aparte dimensie die erbij komt. Waardoor jongeren van die leeftijd um, op zoek gaan. Um, we hebben hier een ronde tafel nou, gehad waarbij je heel veel jongeren aanwezig waren... die heel duidelijk gemaakt hebben dat ze een jeugdhonk zeer graag wilden hebben. Ik weet dat er uh, uh, gesprekken gaande zijn met een uh, discotheek Annex... Bach, uh, die daar wel wat in zien, die daar ook uh, uh, de nodige faciliteiten voor hebben, maar dat zou gaan om een soort pilot en uh, het zal maar gaan om twee dagen, geloof ik. En de financiering? Uh, ja, kom ik op terug. En ik denk zelfs dat jongeren verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor hun eigen jeugdronk. En hoe ze dat doen middels een vereniging, daar moet geld bij. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en als het geld daar vandaan komt, heel graag, maar als het zelf betalen. Ook prima. Maar ouders blijven verantwoordelijk. En denk ik dat die bij moeten dragen bij de kosten. Dank u wel, meneer Peters. We krijgen dus eigenlijk een, een crash voor 14-jarigen. Ik bedoel. Uh... Denk je nou heus dat de jeugd naar een bepaald honk gaat als wij dat aanwijzen? Meneer Peters, ik denk dat niet. U moet de kiezer overtuigen. Nou, ik denk het helemaal niet. Ik denk dat de jeugd naar toe gaat waar ze naartoe willen. En dat het drankgebruik uh, uh, opgehaald is tot 18 jaar. En dat ze dus inderdaad een probleem mm -hmm. hebben. Maar ze gaan heus niet naar een honk toe wat wij aanwijzen. Oké, okay, OPZ. Nou, ik ben het niet helemaal eens met meneer Peters. Want, uh, want? ze gingen naar... De living room in de Zeestraat. Die is opgeheven. En ze hebben gezocht naar een nieuw onderdak. En dat vinden ze, wat mevrouw Riet, Rietkerk net uh, zegt. Dat vinden ze nu in, uh, uh, in de Kosterstraat. In, op een plaats Maar dat is maar deels. En aan de andere kant wordt er gewerkt aan een uh, container. Maar ze zoeken wel naar een plek. Want anders krijgen die hangjongeren die zich verdelen over de plaats. En die overal maar inderdaad rondhangen. En dat willen ze eigenlijk zelf niet. Want ze willen best een honk hebben waar ze terecht kunnen. Dus uh, ik heb gezegd nee als antwoord uh, Ben want ik vind dat een zorgplicht die je moet opnemen bij de voorzieningen die je als gemeente hebt. Oké, okay, dank u wel. Wij hebben nog vier minuten dus graag kort samengevat. Ik heb nog vijf sprekers op de lijst. GBZ Ja, je zit zo met je hand omhoog. Ja, uh, ja uh, wij vinden niet dat, die, uh, dat, dat de ouders dat nou mee moeten gaan financieren. Kijk, uh, wij betalen, de Nederlandse bevolking betaalt belasting, en die betaalt onder andere belasting voor jeugd- en jongerenwerk en alles wat er verder bij komt kijken. En dan moet je als uh, ouder... moet je nu ook nog het jeugdhond mee gaan financieren... waarvan ik denk... we hebben jaren geleden daar in Noord... hebben we pluspunt gemaakt. Daar zit een super disco onder met alle voorzieningen. En die staat leeg, daar gebeurt niks. Dus daar ontbreekt iets aan de aantrekkingskracht... door het personeel of door het gebouw. En uh, als we dan nu zeggen van... we gaan er weer geld tegenaan gooien... dan denk ik, dat is goed... Verzin iets een andere uh, exploitatie voor die disco die we toen gefinancierd hebben... ...uit overeens, overheidsgeld tussen de 14 en 16-jarigen. En vind een plek uh, die uh, voldoet... Uh, Conclusie GBZ 14... is, we hebben al een jeugdhonk. Hmm. Ja, eigenlijk wel. Kijk, de, als dat nu allemaal niet werkt... We hebben er genoeg geld aan gespandeerd. En dan denk ik... Uh, uh, vindt een goedkope oplossing... en financier dat inderdaad... vanuit de overheid, waarbij je kan afspreken... dat het onderhoud en het beheer... en de openingstijden... door de ouders... Uh, geregeld wordt. Dank u wel. Meneer Kuipers. Ja, Ik vind dat we nu de mensen thuis uh, toch echt een rat voor ogen draaien. En vooral de jongeren in Zandvoort. We hebben laatst in Café Neuf in een debat gezegd... dat we vinden dat het jeugdhonken jeugd moet komen. En als we dan nu weer als voorwaarde stellen... Dat en die financiering door de ouders moet worden gedaan... ouders die dat misschien uit draaggraag ook helemaal niet kunnen betalen... dan komt dat jeugdhonker straks weer niet. Om een andere reden, het geld is er niet. We stoppen een hoop geld in andere zaken, ook in andere groepen, uh, uh, andere leeftijden. Uh, ik vind echt dat we hier gewoon eerst moeten zorgen dat het jeugdhonker komt. Dat die discussie ophoudt, dat daar gemeentegeld bij moet komen. En als dan de ouders of andere mensen willen helpen om dat draaiende te houden... hartstikke goed idee. Maar we gaan niet wat D60 betreft nu van ouders verlangen... dat die geld stoppen bij de bouw van het jeugdhonk. Dank u wel. Standpunt. U krijgt steeds maar applaus van één meneer. Ja, ben ik. Het begint ik, uh, op te vallen. Ik, ik, uh, antwoord. ik ben helemaal uh, eens met uh, Gerard Kuipers. Uh, zo zien wij dat ook. Um, ja, dan ga je zoeken van uh, uh, ja, hoe een ontmoetingsplaats eruit zien. Hè? Hoe moet zo'n jeugdvond eruit zien? Nou, we hebben nou een uh, lege blauwe trim. Misschien is daar een mogelijkheid uh, om die te gaan gebruiken, natuurlijk. Hè? Want de verenigingen willen daar niet. Nou, misschien willen die jongeren daar wel heen. Dus er is, is al een ja, maar Misschien is je aan te pausen. Oké, okay, dank u wel. Meneer Simons, 30 seconden. Even in twee woorden, Ben, want je zit krap in de tijd. Je zit heel krap uh, in de ik, tijd. Ik wilde alleen dat woord blauwe tram noemen. Zou dat misschien niet de mogelijkheid zijn... en dat werd net ook al even gezegd... zou dat niet de mogelijkheid zijn om het heel anders te benutten... dan dat nu gebeurt. Okay. En misschien vindt dat er een plaats. Dank u wel. Laatste woord voor de VVD. Dankjewel Ben. Het gaat niet om de plek. Het gaat erom hoe je op een gegeven moment zaken financiert. En wat je in dit geval zou kunnen doen, is zeg maar een, een, een stimuleringssubsidie, maar niet een structurele subsidie. En dan moet je ook andere inkomsten zien te verwerven. Dat is het standpunt van de VVD. Dankjewel meneer Peters. De laatste twee minuten. Twee seconden. Waarom, uh, waarom gaan ze niet gewoon bij een discotheek erin? Want die jeugd wil niet naar een jeugd, die wil, naar een, jeugd, die wil naar een discotheek. Die jeugd wil uh, lekker zich, dansen op de muziek. De jeugd heeft zich in deze zaal uitgesproken voor een uh, honk. Dus daar moeten de dames en heren mee werken. Nou, je ook. kan, je kan ook is, een honk maken in een discotheek. Is ook 12 jaar, hè? Meneer, Peters. meneer Peters. Sorry meneer uh, Paap. Uh, ik zit een beetje in die druk. Daarom zeg ik het verkeerde uh, naam. Sorry. Meneer Peters het jeugd om zouden moeten komen. Want dat is besloten. Dus daar moeten ze mee verder. Dus je kan alles wel verzinnen. Maar besloten. De jeugd wil graag zo'n honk. Dus daar gaan we mee verder. Kun je toch ook in een bestaande discotheek maken? Nou ik hoor de blauwe tram. Ja, Ik hoor, het, uh, de, blauwe, de, de blauwe trim is geen uh, bestaande discotheek. Nee, kosten <lacht> staan. Goed, uh, samengevat. Het jeugdronk zal er komen, ergens. En hoe dat gefinancierd moet worden, dat gaan we dan uh, in jullie nieuwe raadsperiode wel horen. We hebben jullie allemaal twee minuten de tijd gegeven, gaan geven, om te vertellen waarom de Zandvoortse kiezer op jullie zou moeten kiezen. En we hebben die hele lijst genomen en lijst 1 mag beginnen, de VVD. Dank je wel, Ben. Bij de verkiezingen van 19 maart staat veel op het spel. Door de steeds voortdurende economische crisis... en het toenemend takenpakket... staat Zandvoort voor grote uitdagingen. Voor de VVD staat als een paal boven water... dat we die uitdagingen aankunnen. Zandvoort moet aan het werk. De VVD wil de Zandvoortse economie versterken... de lasten laag houden... en de begroting op orde krijgen zonder lastenverhogingen. De VVD wil daar zo snel mogelijk mee beginnen... De uitdagingen in Zandvoort worden namelijk niet minder... als we deze voor ons uitschuiven. De VVD wil daarom nu aanpakken... en het hoofd met de steun van de kiezer... maar bovenal in gezamenlijkheid op te pakken. En dan vroeg ik op een gegeven moment aan iemand van... hoe staan we daar nou in? Want op een gegeven moment is eh, liefde is blind... maar we houden toch ook graag een oogje open. Want we staan allemaal vanuit de optiek van voor Zandvoort staan. Ik geloof dat het ook wel iets is, hetgene wat ons bindt. Maar de VVD Zandvoort heeft Zandvoort in het hart... ...en het op orde brengen van de financiën in het hoofd. Ik dank u wel. Dank u wel. Lijst 2, OPZ. Dank je wel, Ben. OPZ zit in de Raad sinds 1998. Al 16 jaar hebben we bewezen... ...te streven naar een goed evenwicht... ...tussen de belangen van burgers, ondernemers en toeristen. We luisteren goed en handelen daarnaar. Goede voorbeelden zijn wat er gebeurd is met de Middenboulevard en wat er gebeurd is met het parkeerbeleid. Luisteren naar de burgers en daarmee handelen. We zijn een voorstander van daadkrachtig bestuur... zowel in de raad, maar ook in het college. En we zijn voorstander van een vervrijrend aanpakken van projecten. Ik denk hierbij aan het entreegebied... dat dus is het, het stuk tussen station en naar zee en naar het dorp. Het badhuisplein, het palacegebied en het waterdormplein. En dit alles... ...op een schaal en een bouw die past bij ons dorp. Wij zijn ook voor een goed ondernemersbeleid... ...een verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Noord... ...dat een aantal zaken opgelost worden die op het ogenblik nog niet opgelost zijn... ...en eigenlijk al veel te lang liggen en eigenlijk aangepakt moeten worden. Wij zijn ook een voorstander, daar wilde ik mee besluiten ben... van het handhaven van het museum, dat mag blijken... en waar we net over hebben gehad, het Theater de Krocht. Ik dank u wel. Lijst 3, ChristenDemocratisch Appel, meneer Bluis. Ja, ik dank u. Ja, CDA. Sterke partij die initiatieven kan tonen en heeft getoond. Dat is de afgelopen vier jaar weer gebleken. Wij zijn de, de partij die, denk ik, het verschil kunnen maken in de komende vier jaar om Zandvoort als badplaats weer op de kaart te zetten... de financiële huishouding gezonder te krijgen... samenwerking met burgers en ondernemers verder actief te ondersteunen... en vooral ook die basisvoorzieningen voor de burgers veilig te stellen. We hebben een hele goede kandidatenlijst... en ik denk dat dat ook gaat Het gaat om mensen die in de politiek werk, werkzaam zijn. En we hebben een hele goede lijst. Kees Metters, Fred Kroonsbergen, Jan Beelen, Arlen Berg... Peter Tromp, Jurian Petter en achter de hand nog Gijs de Rode en Anders Sandbergen, die vier jaar hun stinkende best hebben gedaan voor Zandvoort. Dus ik zou zeggen, stem lokaal op het CDA. Want wij zijn als CDA, kunnen wij zeggen, een lokale partij. En we staan midden in die samenleving. En we gaan ervoor, samen met een aantal andere partijen... om het de komende vier jaar Zandvoort naar de zin te maken... en Zandvoort op de kaart te zetten en blijvend op de kaart te zetten. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Bluis. We gaan naar lijst 4, de PvdA, mevrouw Rietkerk. Dankjewel. Nou, de PvdA staat voor sociale rechtvaardigheid. Juist in een tijd van crisis en onzekerheid is dat erg belangrijk. Alle sociale voorzieningen, waar tot nu toe nog helemaal niet over gesproken is, maar die bijna de belangrijkste zijn waar de gemeente zich moet uh, over, overbuigen en dat we dat goed gaan uitvoeren, uh, die zo vanzelfsprekend waren, worden nu door veel mensen onzeker ervaren. We moeten dat als gemeente nu zelf regelen. Helaas gaat het ook gepaard met flinke bezuinigingen. Wij zullen, wij zullen er alles al aan doen om het geld zo aan te wenden... dat het bij de mensen terechtkomt voor wie het te moeilijk is geworden... om zelfstandig en volwaardig mee te kunnen doen. De PvdA vindt dat mensen die zorg nodig hebben... daar niet te dupe vermogen mogen zijn. Dat betekent dat de PvdA bij een ongewijzigd rijksbesluit... de gemeente de kosten die boven het beschikbaar gestelde budget uitkomen... Voor een rekening moet nemen het is essentieel van belang dat het beleid gericht is op een goed en doeltreffend voorzieningenniveau. Voor onze inwoners gebaseerd op de eigen krachtgedachte. We gaan niet meer kijken wat mensen niet meer kunnen, maar we gaan kijken wat mensen wel kunnen. Onze wethouder Tone heeft de afgelopen jaren bewezen dat de portefeuillemaatschappij en zorg uitstekend bij de PvdA past. Ons team staat in ieder geval weer voor u klaar om deze kwaliteit voor te zetten. Verder, hebben we in onze, verder zullen we keuzes moeten maken... In ons verkiezingsprogramma is onder andere opgenomen de aanpak van jeugdwerkloosheid, Minder regels, meer service. Blijven ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Dat is op dit moment echt de smeerolie voor Zandvoort. Starterslenigen, wij gaan weer een voorstel doen om geld in die pot te stoppen. Omdat blijkt dat er zeer behoefte naar is. U heeft nog tien seconden. Oh, echt waar. Uh, nou ja, goed, dan, dan zou ik willen verwijzen naar het verkiezingsprogramma. En daarbij wil ik ook nog even benoemen dat... 5 um, seconden. Nou, stem PvdA zou ik zeggen. Wij zijn... wij zorgen goed voor u. En ga stemmen. Dat wil ik vooral Belangrijk. Dank u wel. Lijst 5 GBZ. Meneer Demmers. Ja, dank u wel. Um, wij zijn een lokale partij. Wij gaan ook voor de lokale belangen. Daar hebben wij een goede kwaliteit uh, mensen op de lijst staan uh, vanuit alle geledingen. En uh, wij hebben onze twijfels over de landelijke partijen... die toch op een bepaalde manier echt in een spagaat zitten... De partij van de Arbeid uh, zorgt voor u op lokaal niveau. Aan de andere kant stemt ze mee met het uh, stemt de Partij van de Arbeid met de arbeid mee met het landelijk beleid. Het CDA uh, die stemt een paar weken geleden tegen uh, voor het uh, gedeeltelijk voor de decentralisaties op deze termijn uh, in te voeren, terwijl de landelijke CDA het nu helemaal compleet met Gbz eens is. Dus u voelt wel aan. Wil u zekerheid hebben dat er een partij is die echt voor u staat? voor de uh, plaatselijke belangen. Als het gaat over de decentralisaties... ruimtelijke ordening... toerisme en economie... en als het gaat... Uh ...over um, de participatie... ...hoe u meedoet... ...D66 is altijd heel erg voor... Uh, ...referenda en wat burgerinitiatieven... ...ze hebben de laatste vier jaar... ...geen poot uitgestoken om die participatie... Uh, ...vorm te geven... ...dat heeft de plaatselijke... ...gemeentebelangen Zandvoort voor elkaar gekregen... ...datzelfde geldt voor het parkeerbeleid... ...wij denken dat de... ...landelijke partijen... Uh, ...die hier vertegenwoordigd zijn... ...in deze uh, raadzaal... ...min of meer vaak in de... ...pagaat zitten. D66... ...goede club, maar... ...loopt de toeteren over innoveren... ...en onderwijs. Hoe vertaalt u dat nou... ...naar de plaatselijke situatie? Gaat u, het, uh, gaat u die hele middenboulevard... ...innoveren, terwijl u... Uh, ...via de provincie een bestemmingsplan... ...in de prullenbok laat gooien... ...door uw gedeputeerde en twee... Uh, ...statenleden? Nog tien seconden. Dus ik denk... 10 seconden. Ga voor gemeentebelangen, Zandvoort. En wij uh, zorgen ook goed voor u. Dank u wel. Nou, D66 mag daar gelijk op reageren. We geven er nog pijp. haringen weg ook. Ik voel die behoefte niet zo. Ik laat wat meneer Demmers net zei even voor zijn rekening. Wat ik wil doen in die twee minuten op het gevaar af dat ik daarmee wat zendtijd voor ons mis... is de mensen thuis vooral op het hart drukken om te gaan stemmen. Uh, 19 uh, maart staat de vreselijk op het spel. Uh, politiek is van ons allemaal. Het gaat ook over ons allemaal. En uh, mocht u teleurgesteld zijn in de politiek, iets wat we vaak op straat horen... gaat u dan toch stemmen. Ook een blanco stem kan belangrijk zijn. Uh, simpel gezegd, omdat niet stemmen betekent dat iedere stem van een ander twee keer zo zwaar wordt. En dan weet ik zeker dat u op termijn helemaal teleurgesteld bent... omdat u helemaal niets meer kent van wat de politiek doet. Nou, u zou op ons kunnen stemmen, op DS60. Waarom? Uh, wij vertrouwen heel erg uh, op de kracht van mensen zelf. We vinden dat mensen de ruimte moeten hebben om datgene te doen wat voor hun werkt. Een overheid die zich niet met alles bemoeit... Uh, die overal weer terugkomt met regels en met uh, vingertjes... die het beter denken weten dan de mensen thuis als wij op straat lopen, horen we dat maar al te vaak. En wat vinden wij daarbij ook heel belangrijk? We vinden het heel belangrijk dat de gemeenten financiën op orde zijn, dat daardoor ook het vertrouwen bij mensen thuis blijft bestaan als niet weer een keer de OZB verhoogd wordt of een andere belasting eraan moet geloven. En we geloven heel erg dat politiek effectief moet zijn. We hebben hier acht partijen. Het is aan de partijen zelf om die effectiviteit te laten zien door samen te werken. En lukt dat niet, dan vinden wij ook dat de burgers thuis de kans moeten krijgen om dat te veranderen van onderop. Wij hebben het burgerinitiatief al degelijk op de raadsagenda gezet en uh, daar zullen we op hele korte termijn dus ook meteen na de verkiezingen met elkaar over gaan stemmen en wij hopen van harte, en dat horen we hier ook een aantal andere mensen uh, zeggen dat dat ook daadwerkelijk ervan gaat komen, zodat de mensen thuis de kans krijgen om de politiek te corrigeren van onderaf. Dus stemt u op 19 maart D66. Dank u wel. Sociaal standvoort, Willem Paap. Ja, dank je Stem zeker op Sociaal Zondvoort. Wij zijn de enige echte lokale politieke partij. Met geen bezit en overzit natuurlijk. Hè. Dus uh, stem zeker lokaal. Ja, dat was ik bijna vergeten te zeggen. Maar uh, waarom Sociaal Zondvoort? Uh, wij zijn een partij voor bewoners, jongeren, ouderen, ondernemers en ook voor de toeristen. Na de verkiezingen is bij Sociaal Zondvoort uw stem nog steeds geldig. Verder kan ik wel een heel lang verhaal houden, uh, Ben. Maar het is uh, belangrijk dat mensen zelf ons verkiezingsprogramma uh, leest. Er staat veel meer in op socialzonvoort.nl. Dank u wel. Dank u wel, helder betoog. Lijst Peters sluit deze ronde af ja, en die ja, heeft ook ja, twee ja, minuten. Ja, ja, ja, ja, dat is me duidelijk. Nou, ik ben totaal een andere mening toegedaan als alle partijen hier... Uh, ik, nee, nee, nee. Dus, ja. Mensen ja. moeten per se stemmen. Maar ik vind dat, uh, dat de gemeente Zandvoort bij de gemeente Amsterdam moet horen. Ja. Ja. Ja. Meneer Peters nee, mag dat, zijn twee minuten nee, gewoon gebruiken. Nee, nee. Uh, ik denk dat gemeenten met 17.000 inwoners geen toekomst meer hebben. En, dat, uh, en we zijn al, behoren al tot de metropool Amsterdam. Alleen moeten we de naam. Nog hebben en dan, dan verwacht ik dat het goed komt met Zandvoort. En voor het verkiezingsprogramma zou ik zeggen... kijk op ons Facebook en dan vindt u alles terug. Oké, okay, dank wel. Dank u wel. Uh, dit is het einde van het, uh, een van de weinige debatten die gevoerd worden bij deze verkiezingscampagnes. Uh, ik dank alle sprekers hartelijk voor het gebruik van de tijd. Jullie zijn netjes binnen de tijd gebleven. We hebben het niet af moeten kappen. Ik zie daar nog één vingertje. Misschien straks. De aandacht uh, is er wel binnen de Zandvoortsgemeenschap. Maandag, beste mensen, is er een verkiezingsdebat in de krocht. Um, ik dank de gemeente Zandvoort, ik dank Mario en Ari voor het klaarzetten van de zaal en het gebruik. De gemeente Zandvoort ook voor het uh, gereedzetten voor deze zaal en het gebruik ervan. Mijn beide panelleden, Gert-Jan Kuik en Don de Grebber bedankt. De techniek, zeker Rob Harms, want die zit moederziel alleen in de studio met de schuif heen en weer te doen. Um, nogmaals bedankt. Laatste. Nou, ik denk dat ik namens de deelnemers uh, jou kan bedanken voor je, voor je leiding en CFM voor het organiseren. Dank jullie wel. Dank u wel. <applaus> Zeker uh, voor de heer... Blijf nog even zitten, want ik heb erover nagedacht om jullie ook wat mee te geven naar een huis. Het, je zou ermee kunnen bolen. Ik weet niet of je lounes bol kan en dan moet je elkaar de bol wegsturen. En dat kan je hier ook mee. Maar probeer het niet te vaak in de komende raadsperiode. Ik heb iedereen in afgelopen debatten samen horen zeggen. Mijn advies is: doe het samen. Dankjewel.